De lijken van de twee Nederlanders werden gisteravond in een citroenboomgaard in de buurt van Moersia gevonden. De doden zijn nog niet officieel geïdentificeerd. Maar het is vrijwel zeker dat het om Ingrid Visser en Lodewijk Severijn gaat. Bij een reeks aanslagen in de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn vandaag zeker 50 mensen om het leven gekomen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. In voornamelijk Sjiitische wijken ontploften 11 autobommen. Doelwit waren onder meer twee markten en een drukke winkelstraat.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 Gisteren raakte de buurt van Karlsruhe twee mensen gewond toen twee bomen op auto's vielen. En de afrit van de autobaan 7 bij Morschen werd korte tijd afgesloten... omdat het water er als een rivier overheen stroomde, meldde de politie. Na het noodweer van de afgelopen dagen wordt voor morgen beter weer verwacht in Duitsland. Maar na morgen gaat het daar weer regenen en is er ook onweer voorspeld. En dan het weer in Nederland. Blijf vanavond droog, vannacht opklaringen, plaatselijk een mistbank, Morgen eerst flink wat zon, later op de dag.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 Wie ondersteunt mijn vader thuis? seniorservice.nl Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Maandag hier dus, Erben, naast mij. Um, de Volvo Ocean Race, hebben we het zo meteen over. Een, een dame die meevaart met een all-female boot. Dit is wel een beetje echt de zwaarste race ter wereld, toch? Het is de zwaarste race ter wereld. Het is de zwaarste race ter het wereld. Is race ja, ter wereld. Punt. Zeg ze wel, hè? Zeg ze wel, hè? Ja. Is er niks voor jou? Nou... Gaan we zo meteen over, over hebben, ja? Ja, ja, ja misschien... het wel, toch? Nou, dat is wel een leuke uitdaging, lijkt me. aardig is wel aardig uitdaging. Klein, ja. <laughs> Je ja, uh... zit toch honderd dagen op zee? Uh, nee, maar zonder... dat wil ik dus niet. Ik wil niet honderd dagen op zee zitten. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja. Maar gewoon een keer een serieuze uitdaging, dat lijkt me wel een keer gaaf, ja. Goed, dat zo. Ja. En Daphne van Zomer is hier uh, herder, schaapherder. Voorheen ja. grafisch ontwerper. Um, en dacht op een dag, bekijk het maar, ik word herder. Dat is een mooi verhaal. Daar gaan we het zo meteen over. Maar eerst terug van weg geweest. Today is Topics. Ja, Today is Topics. En we beginnen met nummer 5, de Champions League. Want na twee verloren finales kreeg Bayern München van Arjen Robben... en zaterdag toch voor elkaar in een... zinderende finale, bonden de Duitsers van Borussia Dortmund. En gisteren vlogen ze terug naar huis... en konden ze de beker laten zien aan de massaal toegestroomde fans. Daar gaat de vliegtuigdeur open. En daar komt Joep Haikens naar buiten... met de Europa Cup 1, met de Champions League... De cup met de grote oren. Philip Laan, de aanvoerder erbij. Sebastian Schweinsteiger. Het is echt verschrikkelijk weer. Het waait gigantisch hard. Het regent pijpenstelen. Er is zelfs een rode loper uitgerold. Die zeik en zeik nat is geregend. Kortom, niet echt lekker weer om op de vliegtuigtrappen trappen vrolijk met een beker te gaan zwaaien. En ja, dat is dan toch wel weer jammer. Dit is natuurlijk een moment voor de geschiedenisboeken. Het is alleen voor Bayern erg sneu dat het in de regen gebeurt hier in München op het vliegveld. Kort na aan je robben, tussen alle media in. Arjen Arjen. Je had je de aankomst iets anders voorgesteld, denk ik. Wat een weer, Dat is echt En dankzij dat slechte weer. En door de -ambities ook van de club. werden veel fans teleurgesteld. In de aankomsthal op de luchthaven in München wordt opgeroepen. dat de spelers niet door de gewone uitgang naar buiten zullen gaan. De, de spelers zullen dus ook niet te zien zijn voor de fans. Ja, jammer, maar het kon gewoon niet. Anders. Want Joop Hikers wilde zich volledig focussen op de bekerfinale in juni. En die voorbereiding, zo zei hij, begint vandaag al. En dan is er geen ruimte nog voor een apart feest. En hier staat een meisje van een jaar of tien in bayern shirt met een roos in haar handen. En voor wie heb je die roos meegebracht? Uh, voor wie hebst u die roos meegebracht? Met een zetelden. Uli Heunes. Ja. Oh, en waarom? Oh, en waarom? En hoe voor een kick, voor een aanblik? Ja, omdat hij de mensen heeft geholpen en omdat hij een hele zware tijd doormaakt, zegt ze. Maar heb je al gehoord dat de spelers dus niet via de normale uitgang naar buiten komen? Maar hast u al gehoord dat die spelers niet door de normale uitgang naar Raus komen? Ja, maar ik geloof ze komen schon Raus. Die heeft te bijna een de fans. Nee, zegt ze, dat geloof ik niet. Bayern zal zijn fans heus niet.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 Daardoor is er een grotere kans op ernstige letsel. Veel mensen maken zich nu zorgen. Gymleraren, ouders en ook Johan Kruijf. De oud-voetballer zet zich ervoor in. Hij spreekt natuurlijk ook de taal van de kinderen. Hij doet een oproep. Johan Cruijff maakt zich ernstige zorgen. Als dit zo doorgaat en je niet ingrijpt, wordt de zorg niet meer te betalen. Ja, volgens Cruijff is de sport door de kinderen ingereld voor andere hobby's. Het meest asociale is social media. hè? Dus... Dat ze de hele dag aan zo'n ding zitten te je? Ja, en ondertussen ook nog een beetje twitteren. En zich niet bewegen. En volgens Kruif is de oplossing soms even simpel als logisch. Een touwtje springen. Ja, doe dat gewoon daar. En waarom is het niet? Je kan lachen, de een kan het wel, de ander kan het niet. Ja, een beetje lachen aan die dikke die in de lucht niet in kan komen. dat is van hier, <lacht> Drie dan, een nieuw oplaadapparaat op het Centraal Station in Rotterdam. In de hal van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam staat sinds kort een speciaal oplaadpunt voor mobiele telefoons. Als je bij de broodjeszaak daarnaast even iets eet, kun je je mobiel aan de paal hangen. En die laadt dan lekker op. Ja, het is een testpaal. De komende drie maanden wordt ermee geëxperimenteerd. En dat is nodig ook, want niet iedereen is even vertrouwd met dat ding. Laden, openen. Kies A voor batterij snelladen of B voor iPhone. Ja, en die ja. wil toch allebei? Nee. Ja, dan moet je B kiezen. Je hebt een iPhone, dus je moet even je pincode intikken. Ja, waar dan? Wat voor code ik, hè? Ja, je kan gewoon je code zelf kiezen. Gewoon 1, 2, 3, 4 of zo. Dat werkt niet. Ja, dat werkt wel. Gewoon even rustig die code intikken en het laadje dicht schuiven is heel makkelijk. Ja, waar dan? Ja, gewoon op dat scherm met die cijfertjes. Gewoon tikken de tikken, tik, tikken, code intikken klaar. Nee hoor, kijk maar, hij laat niet eens op. Nee, nee, je moet ook eerst even ja, ja. je kabeltjes in je telefoon stoppen. Dan hangen toch allemaal kabeltjes daar. Ja, maar die passen allemaal niet. Die passen wel. Heb je ze al eens een keertje omgedraaid? Misschien probeer je ze wel verkeerd in te steken. Nee, ja, het werkt niet. Hoe kan dat nou niet werken, mensen? Het is een, een fuck, hoe moeilijk kan het zijn! Finished? Nee, ik ben niet finished. <laughs> ik vind hem niet handig. ik nou te dom. Hey, succes. Ik hoop dat je iemand vindt. Wat uh, op? Op <laughs> Twee dan. serious Ukes van 3FM komt dit jaar naar Leeuwarden... maar vandaag werd bekendgemaakt dat de editie van 2014 in Haarlem is. En daar zijn ze blij met de toewijzing. De jongste inwoners zijn al druk bezig met plannen te bedenken... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Bijvoorbeeld dat je hier een flashmob kan maken... en dat je dan heel veel mensen geld in moet samelen... Iets cool. voor kerstpulletjes, maar dan volgende week daarna nou, kerst wordt. Nou, je kan bijvoorbeeld de sponsorloop houden. Ja, kortom, ideetjes plenty. En de een is nog origineler dan de ander. We hadden een veiling in gedachten: dat je bijvoorbeeld dingen verkoopt hm. um, waar je ouders goed in zijn. Bijvoorbeeld auto's wassen, het is maar een voorbeeld. En, uh, hm? Moet je niet zelf gewoon die auto's wassen? Nee, dat doen ouders we wel. Ja, zelfouders zelf ja. was. Wil je wel die muziek? Kan het niet met je handen in zo'n vieze bak water hangen. Die idee alleen al. Goed. Anyway, het doel is hetzelfde. Dat je gewoon een goed, goed genoeg veel een bedrag hebt, dat je met goed ...met goede handen aan het doel kan geven. Ja, vorige week gaf Jan Kruis nog een lesje Nederlands op deze school. <gif> Ten slotte nog nummer 1. Het OM had een drukke dag vandaag. Bij invallen zijn meerdere mensen opgepakt, waaronder Willem Holleder. Het ministerie is hard aan het werk vandaag, tenminste drie. Waarschijnlijk vier criminelen zijn vanochtend uh, aangehouden. Willem Holleder zit er ook tussen. Vanochtend viel de politie in bij twee sportscholen in Beverwijk... ...en bij bedrijven op de Diamantbeurs in amsterdam Zuidoost. Ja, ja hoor, Amsterdam weer levensgevaarlijk oort. Hè? En ook in een penthouse in Hilversum. Oeh, shit, dat is bij mij ook. Damn, dat gaat de buurt, hè. Komt wel heel dichtbij zo. Uh, Willem Holleder wordt, uh, uh, wel verdacht van afpersing in deze zaak, maar hij is niet hoofdverdachte hierin. Er is wel een tweede hoofdverdachte, dat is een 43-jarige man die in Hilversum is aangehouden. In dat penthouse? In dat penthouse? In dat penthouse. En de man die in Hilversum is aangehouden. was niet Willem Holle... Ja, het lijkt wel een spelletje van een ja, Hilversum. Maar was het niet. raad wie het was. Ja. Um, het, wat ik in ieder geval weet. is dat het iemand is. die uh, wel. heel bekend is. Jeetje. ken persoon uit Hilversum. die opgepakt zou kunnen zijn. voor witwassen, afpersing, zware mishandeling. vuurwapenbezit en handel in harddrugs. Even kijken hoor. Ja, je bloed. Een pekel, misschien Patrick Lodiers? Heel bekend is bij de politie. Oh, uh, Zou er in dit geval om Denny K. kunnen gaan? Dat zijn dan meer of meer bekende namen? Ja, dat zijn dan wel bekende maar mensen, Maar we hadden ja. er nu zeven in totaal. Kennen we die anderen ook? Zeven mannen en drie vrouwen. En de, nee, de rest uh, weten we niet. Nee. En dat was het voor hoor. vandaag. Morgen weer een nieuwe topic. Straks nog tweets, Willemijn. Luc, tot zo. Je weet het uh, misschien nog. Vorige maand was er ophef over schaapherders. Een uh, herder op de Veluwe die dreigde failliet te gaan. Nou, half Nederland stond op zijn achterste poten. Twitter acties. Uiteindelijk liep het met een sisser af. Het uh, ging allemaal goed met die, met die man. Maar het maakte eigenlijk wel twee dingen duidelijk. A, dat we überhaupt nog schaapherders hebben in Nederland. En B, dat het misschien een schitterend beroep lijkt. Maar dat het toch ook best wel pittig is. Of niet, Daphne van Zomer. Goedenavond. Goedenavond. Schaapherder, een echte in de studio. Ja, inderdaad. En dan verwachtte ik eigenlijk een man van een jaar of 60 met een lange baan maar er zit gewoon een dame van 37. Uh, dat klopt. De meeste mensen denken inderdaad dat uh, schaapherder vaak een man is. Maar uh, er zijn ook echt vrouwelijke schaapherders. en meerdere in Nederland. Dus, uh... En je bent er nog helemaal niet zo lang. Want je, drie jaar geleden was je grafisch ontwerper. Ben je nog steeds, maar nu part-time. Ja. Uh, vertel even hoe dat ging. Op een dag werd je wakker je dacht, ik heb het. Uh, nou, niet helemaal. Het gaat natuurlijk altijd in, uh, in stappen, tenminste bij mij. En uh, het ontstond eigenlijk meer uh, dat ik een, uh, een hond kreeg. En dat was een tackle. Nou, dat heeft helemaal niks met schapenhoeden en dergelijke te maken. Maar wel, um, ik kwam erachter, ja, tekkel is een jachthond. En uh, toen ging ik met haar uh, allerlei trainingen doen. En dat vond ik eigenlijk zo ontzettend leuk. En toen dacht ik, ja, ik, ik zou eigenlijk heel graag met een hond willen werken. Echt mijn beroep ervan kunnen maken. Mm -hmm. En um, nou ja, ik kwam er ook al achter dat het met de tackle niet uh, erin ging zitten. Dus, um, nou ja, en eigenlijk had ik altijd al zoiets... met schaapskuddes vond ik altijd al gewoon eigenlijk geweldig. En, en, en schapen vond ik altijd heel erg mooi. En, um, mm -hmm. en het buitenleven, ja, dat, ik was eigenlijk ook altijd heel veel buiten. Maar ja, en, wat doe je? Want je, je kan je niet... Ik neem aan dat er geen opleiding voor is. Nee, inderdaad. Dus ik, ja, ik, ik bedacht inderdaad ook van hoe... Hoe kan ik het dan gaan worden? Of tenminste, hoe kan ik gaan ontdekken of het iets voor mij is? Ja. Want dat vond ik eigenlijk vooral het belangrijkste. Want ik denk dat uh, heel veel mensen wel graag misschien schaapherder willen worden. En, um... De romantiek, de rust, Precies. buiten enzovoorts. En, sovoorts, ja. en um, nou, ik vond het eigenlijk wel een goed idee om daar eerst eens achter te komen... of dat uh, inderdaad zo romantisch was. Dus, uh... Kan je dan stage lopen bij een kudde, zoiets? Uh, dat kan. Maar ja, ik uh, dacht... Uh, ik uh, ga vragen of ik als vrijwilliger uh, bij een schaapskudde kan komen werken. En uh, nou ja, eigenlijk kwam ik op het juiste moment uh, op de juiste plek eigenlijk. En ik kon uh, meteen aan de slag. Ja. En toen dacht je, nou, dit, dit ga ik serieus doen. Dit, dit, dit doe ik. En zo meteen over hoe, hoe mooi of hoe zwaar dat bestaan is. Ja. Maar uh, we hebben natuurlijk veel gehoord van die uh, Chris, heette die, hè? Die ja. in het nieuws kwam omdat hij failliet dreigde te gaan. Chris Grimwis... Um, hij zou bijna failliet zijn gegaan omdat het hem niet meer uh, kon inhuren. Want die, mm -hmm. be die bepaalt waar jij met je kudde mm -hmm. mag grazen. Ja. In sommige gevallen. Um, overheden bezuinigen op subsidies mm -hmm. uh, voor kuddes. En daardoor zou Christen uiteindelijk te duur zijn geworden. Daar had hij het nog over in Hart van Nederland. Er wordt overal op bezuinigd. En dan weet je van, van het zijn de rekenmeesters die overal strepen doortrekken. En niet kijken naar de consequenties daarvan. Uh, je bent ook gewoon levend cultureel erfgoed. En je houdt dus een zeldzaam landbouwhuis die erin staat. Het is lastig, komt ook doordat de crisis is. Er is ook veel over gesproken. Ja. Jij, jij hebt niet een eigen kudde, jij bent een ZZP'er. Jij, ja. jij laat je met je honden inhuren. Ja. Ja. Is het voor jou zwaar? Um, je bedoelt om werk uh, ja? te krijgen? Ja? Nou ja, ik heb nu uh, uh, werk uiteraard voor dit seizoen. En uh, na dit seizoen uh, weet ik ook niet uh, of ik nog werk inderdaad heb. Dus in die zin, ja... Uh, zwaar. Het is uh, spannend, spannend. Vooral. Ja. Spannend, vooral. Want ja. Ik las vandaag nog een stuk, ik geloof in de NRC Next, um, over uh, stadskuddes. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, dat is dus ook een nog een optie. stadskudde, binnen mij. Ja. <laughs> ja, ja. Leg maar even uit. Dus, ja, uh, ja, dat is een beetje in de opkomst uh, aan het komen. In plaats van, uh, ja, de de maaimachines, uh, worden er uh, stadskuddes ingehuurd. Dus dat is een schaapherder die met zijn kudde door de stad uh, trekt. Ja, en, Laten we ophouden met boeren, die onzin. Die ja, ik ben gewoon een boerenzoon, hè? Laten we alsjeblieft die schapen gewoon, er... gewoon. Ik vind het al erg genoeg dat, dat ze lang, langs die snelweg moeten lopen. Ja. Moeten ze zo ook nog, nog dwars door, door, door, door de stad? Jij vindt het zielig. En al die hippe je... mensen, mensen eromheen rennen. Oh, rennen och, och, och, wat is het toch mooi, die schapjes allemaal? Jij vindt het zielig voor de schapen. Tuurlijk is het zielig voor, de, voor die schapen. Nou, weet ik niet. Is dat zo, Daphne? Uh, nou, ik denk zeker wel dat de omgeving een rol speelt voor de schapen. Absoluut. Of ja. het uh, druk is of rustig. Ja. Dat, want nou. het, het brengt gewoon toch wel stress met zich mee. Nou, bij deze afgeschoten dus. <lacht> Letterlijk. Jij ja. um, ja. zien ze niet in de stad. Jij blijft in de waterleiding duinen. Uh, nee, ik uh, ben niet de type stadsherder. Nee, dus dat... Uh, zo meteen meer over jou. En je kudde natuurlijk. 300 hè, zijn het er. Ja, in de waterlijn duinen. En of het nou zo ontzettend romantisch is als het lijkt. Maar eerst we op, op Blind Man Bluff.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 Naar BNN Today op Radio 1. Zometeen Daphne de Schapenherder uitgebreid over haar leven. En wil je ons volgen op Twitter? Dan kan nu natuurlijk hashtag BNN Today. Maandag, erbendag bij ons. We hebben het over de zwaarste... Uh, zeilrace ter wereld, de Volvo Ocean Race. En dat doet Caroline Brouwer aan mee. En dat is best wel een stoere tante. Ja, dat is een enorm stoere tante zelfs. Um, als een van de eerste vrouwen ooit... deed Caroline mee in 2001 aan een Volvo Ocean Race. De, een driejaar, uh, driejaarlijkse zeilrace die over zo'n acht maanden duurt. Het ging niet helemaal goed. Uh, de vrouwenboot werd, waarmee ze zeilde werd elke etappe laatst. Echt elke etappe. Inmiddels heeft ze drie keer meegedaan aan de Olympische Spelen. En dus veel meer ervaring. Volgend jaar... Doet ze opnieuw een, een, een poging en dan gaan ze weer meedoen met, met de Volvo Ocean Race. Maar dan echt voor de prijzen. Toch, Carolijn? Goedenavond. Hoi, goedenavond. Hi. All the way van uh, Lanzarote. Daar ben je nu aan het trainen al, hè? Begrijp ik. Uh, ja, klopt. Uh, hier op Lanzarote, uh, de Canarische eilanden... hebben wij zeg maar, ja, ons kamp, onze basis, waar we nu uh, sinds maart uh, in training zijn. Ja, sinds maart al, terwijl die Volvo Ocean Race uh, die start volgend jaar oktober 2014 pas. En dan ben je nu al in training. Uh, ja, dat klopt. Maar dat is nou juist uh, het voordeel... of waar we het voordeel uit moeten gaan halen. Uh. Uh, het feit dat, uh, dat wij als vrouwenteam... Uh, nu al bezig zijn, uh, kijk als vrouwenboot, het uh, uh, zeilen en zeker dat oceaan zeilen, het is toch een beetje een, uh, nog een beetje een mannenwereld, mm. begint wat te veranderen, ja. uh, waardoor je dus ook uh, nu een vrouwenboot ziet in, uh, in deze race. Nou, Want jullie zijn uh, de enige vrouwenboot in die hele Ocean Race. Op dit moment wel, maar goed, uh, wie weet wat er, nog, uh, wat er nog kan komen, zou super gaaf zijn als er nog een tweede vrouwenboot komt. Ja. Maar uh, ja, dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Hey, je hebt, je, het, het is één keer eerder vertoond in 2001 en 2002. Uh, toen was je er ook bij. Toen ging het absoluut niet goed. Toen waren, waarom, waarom maken jullie nu eigenlijk meer kans? Nou, we maken nu veel meer kans omdat het gewoon nu echt een, een, een degelijk project is. Kijk, als ze, als ze nu naar me toe waren gekomen met de vraag van zou je het nog een keer willen doen op dezelfde basis uh, als twaalf uh, jaar geleden uh, waar het project, uh, met, met het project Emersport waar ik bij betrokken was, dan, dan had ik eigenlijk meteen nee gezegd. Maar, maar wat is het verschil dan? Uh, het feit het is nu gewoon echt een, een, een professionele aanpak... met een hele goede sponsor uh, als backup... en, en, en een, een team van professionals om je heen. Uh, we hebben... We hebben coaches die, uh, die ja vier keer, zes keer de wereld rond zijn ja. geweest. En het en, en zijn dit soort kerels waar wij het van, van moeten leren, zeg maar. Die zijn we gewoon echt als, als het ware als, aan het leegzuigen, mm -hmm. als een spons. Om gewoon ja, zoveel mogelijk, uh, eigenlijk, we beseffen heel goed dat je als vrouwen uh, in, in het oceaanzeilen eigenlijk een gat moet dichten. De mannen ja. hebben zoveel meer ervaring dan wij. En juist die anderhalf jaar die wij nog hebben naar de start. En het feit dat wij als enige bezig zijn, mm -hmm. uh, ja, geeft ons een beetje de kans om dat gat te dichten. Maar het is een, een, een van de zwaarste races ter wereld. Het is echt, echt een mannenwereld, toch? Het is toch echt, fysiek moet je toch gewoon veel sterker zijn? Het, het is fysiek ook echt super zwaar en dat, dat, dat gaat ook een van de dingen zijn waar ja. wij, uh, of is een van de dingen waar we gewoon ook echt heel hard op focussen, is het uh, fysieke aspect. Dus we zijn niet alleen op het water, veel uren aan het maken, ja. uh, maar we zijn ook gewoon op de kant. We hebben hier uh, ja, binnen onze basis hebben we ook onze eigen sportschool, nu sinds een week. Ja. Uh, en ik moet er ook bij zeggen dat, uh, nou ja goed, het feit, uh, we hoeven er verder niet veel missies over te doen. Het feit dat we gewoon als vrouwen... Ja, niet zoveel kracht kunnen hebben als ja. de mannen... Uh, dat, dat is dan dus ook in de regels opgenomen. Dus de mannen die uh, mogen op... De, straks volgend jaar met de start van de race... zijn die met acht. Ja. En uh, wij als vrouwen mogen er elf mee. Dus wij mogen drie extra bemanningsleden mee. En okay. well. ja, da, dat is een enorme ja, winst voor ja. ons. Waar, daar moet je gewoon heel slim mee omgaan. En, en ja, dat is... Dat wordt wel een groot voordeel voor ons. Buiten het feit dat jullie dus drie extra vrouwen hebben... Uh, wa, wat maakt jullie beter dan mannen? Want dat, dat wordt natuurlijk de strijd, hè? De, mannen te, de mannen tegen de vrouwen. En... Nou ja goed, ik, ik, ja, ik denk, uh, kijk het feit dat, dat, dat wij nu, een, het is echt een unieke kans die wij aangeboden krijgen. Wat ik al zei, ik zou uh, op de manier waar het twaalf jaar geleden ging, zou ik het niet nog een keer doen. Uh, ik geloof echt in het feit, uh, er wordt gewoon heel hard gewerkt ons. Wij zijn nu al ja. bezig, dus uh, door middel van training kunnen we een beetje mm -hmm. dat gebrek aan ervaring, uh, dat, dat gat dichtgooien. Maar, maar zijn vrouwen en, ergens waardoor... beter? Want Je zegt al, ja, weet je, fysiek gaan we het toch niet redden. Ja. Maar ik bedoel, zei, ja, geslepener misschien wel. Kan ik Kijk, voorstellen? Er is geen reden waarom een vrouw eh, niet even goed of beter kan stu aan het roer kan staan ja, van, een van een boot dan een man. Ja, Kijk, dat is ook nog wel fysiek. Maar niet zo heel fysiek. En ik denk dat vrouwen op een bepaalde manier toch een, een bepaalde soort uh, meer finesse hebben. En ja, het is een hele brutale race. Maar je komt uh, alle weersomstandigheden uh, tegen. Van, van uh, extreme hoge golven en hele harde wind. Tot heel erg licht weer. En ja, ja een beetje een soort. Uh, helemaal niks, alsof ja. er gewoon op de plas helemaal geen ding staat. En toch moest je proberen die boot zo hard mogelijk te laten gaan. En ik denk dat die subtiliteit, die finesse, dat dat, dat een voordeel kan zijn voor de vrouwen. Maar er zijn op dit, met dit soort races zijn er eigenlijk dus er zijn geen vrouwen races. Dus op tactisch gebied heb je dan ook niet een voorbeeld. Want ja, dit is de eerste keer dat überhaupt die vrouwen meedoen sinds 2000. Ja, precies. En dat is dus uh, waar, we, kijk, het, het, het, de groot, waar wij onze inhaalslag moeten slaan en waar wij onze winst moeten pakken is echt de tijd die wij nu voor handen hebben. En ja, je zegt anderhalf jaar en dat klinkt misschien heel erg lang, maar dat is er voordat je het beseft. Dus, en we hebben, en we beseffen ook heel goed dat het zelfs met de tijd die we nog hebben, dat het echt een race tegen de klok wordt. En wij zijn dus echt bezig ja. om gewoon zoveel mogelijk te leren van juist deze de, onze coaches die, ja. die, die al zo vaak de wereld rond zijn geweest. En die en, ons daar zoveel over kunnen vertellen. Caroline, even, even nog over af van het uh, vrouwen. We, we geloven het. Ja. Dat, uh, even... Jullie gaan gewoon stralen daar. Wat ik even wil. Het is gewoon een, een, een waanzinnig idiootzware race. Uh, niet zonder gevaar. Um, er is een, nu een vergelijkbare race bezig. De America's Cup. Daar doet jouw vriend aan mee. En daar is afgelopen maand nog een dona aangevallen en, uh, gevallen. En natuurlijk ben je daar niet elke dag mee bezig. Maar denk je daar aan die risico's überhaupt? Of, of spookt dat helemaal ja, maar, niet door kijk, je hoofd? Wat er in San Francisco gebeurd is, uh, met Bart Sim Simpson, dat is natuurlijk een mm -hmm. verschrikkelijk verhaal. dat is enorm schrikken. En, en de mannen die, uh, die, ja, die staan nog steeds met knikkende knieën uh, in San Francisco aan, aan de kant. Mm -hmm. um, uh, de de America's Cup is echt uh, het zijn het is wel, het is allebei zeilen, maar het zijn eigenlijk twee hele verschillende werelden. En Zeilen is gewoon in het algemeen geen onge ongevaarlijke sport. Dat, dat, dat, dat geef ik helemaal toe. En de America's Cup is echt een beetje de, de Formule 1 van het zeilen. Die mannen die zijn de laatste twee jaar zijn daar zulke sprongen gemaakt op uh, technisch gebied, op, ont op de ontwikkeling. Uh, die, die, ze, ze, varen, ze varen min of meer met een vliegtuigvleugel die verticaal omhoog staat, niet meer met gewoon zeilen die gemaakt zijn uit doek, waar hm. wij nog mee varen. Maar ofte, oftewel, dus je trekt je daar ik... niet al te veel van aan, want nou, maar dat is het is het een niet... andere reis. Het maakt me daar wel druk op, maar het is niet ja. zoveel gelukkig. Zij, Hun boot kan over de kop gaan, wat er dus ook gebeurd ja. is. En die jongen die zo onder klem komen te zitten. En, en, maar bij ons... Uh, um onze boten zijn gemaakt om de wereld rond te gaan, dus om, om dagenlang, maandenlang op de oceaan te zijn. Dus dat zijn in feite veel stevigere boten. Dus er is ook ontwikkeling, ook technologie. Maar, en, en, de, en de veiligheidsmaatregelen die ook in de loop der jaren genomen zijn en veel strikter zijn geworden. Dus ja, tuurlijk, het blijft een beetje, de, kijk de Formule 1 is ook niet ongevaarlijk. Ja. En uh, er zijn altijd risico's, maar als jij met die gedachten elke dag het water op gaat, ja, Dan wordt het, dan, niks. Dan, nee. nou ja, dan word het niks. Dan ben je met het verkeerde bezig. Wij, dan... no. vind je, wij vinden je een vrij stoere tante, Caroline Brouwer. Vanuit ja, Lansrood volgend Inderdaad. jaar, oktober, dan uh, begint hij de Volvo Ocean Races. Dus met een, uh, een uh, volledige vrouwenbad. Caroline, heel veel succes met trainen. Dank je wel. Hartelijk bedankt. Exit Holland. Exit Holland. In Georgië is uh, geen poster met ondergoedreclame meer veilig. Want wat gebeurt er? Elke half naast naakt de vrouw op een poster... die krijgt met graffiti weer kleren aan. Oftewel, wordt bewerkt. Daarmee onze Exit Hollander in Georgië is Inge Snip. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand daar in Georgië? Ja, de laatste week zijn een aantal posters van... Uh... Uh, met name Mango en andere uh, kledingmerken waar uh, wat uh, vrouwen op staan met uh, ofwel te lage decolletés of te korte broekjes, die zijn uh, met graffiti uh, um, bewerkt. Door wie? Door wie, ja. De, de, ze denken met name dat het door uh, groepen is gedaan die uh, gerelateerd zijn aan de conservatieve stromingen in de orthodoxe christelijke kerk in Georgië. En, maar is dit, is dit nieuw? Het is, is een raar verhaal, dit. Ik, bedoel, ik neem aan dat die posters al, al lange tijd te zien zijn, al jaren. Ja, ja en het, uh, het, dit is iets nieuws. Uh, het, blijkbaar uh, om een of andere reden, en dat hebben we ook gezien met de protesten... die de uh, afgelopen twee weken net bezig zijn geweest... dat conservatieve orthodoxe christelijkheid uh, hier uh, in Georgië aan de opkomst is. Uh. Ja, en, en moet ik me nou voorstellen dat ze echt met, met een spuitbus... er een, een, een, een rokje op schilderen of een BH of een broek... Of nou, het is niet zo dat er inderdaad echt kleding opgespoten uh, op op wordt. Maar wat wel zo is, is dat echt ook alleen maar vanaf het broekje tot en met de voeten... Uh, de benen worden met graffiti worden bespoten. Okay. En verder ook gewoon helemaal niks. Nee. Dus je ziet nog wel de kleding, maar ja, als het ja. ware de naakte delen zijn, uh, ja, die zijn bewerkt. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dan in Georgië... als je als meisje of vrouw rondloopt met een kort rokje... dat je ook wel wat commentaar krijgt. Ja, nou nu is het wel zo dat Georgië best wel een conservatief land is. En, en minirokjes zie je hier in principe niet zo heel veel. Maar de meiden op het algemeen en de, de oudere vrouwen ook. Ik bedoel, ze dragen wel hele hippe westerse kleding. En uh, het is wel grappig om te zien dat juist in reactie hierop... Uh, ik eigenlijk vrij veel meer meisjes en, uh, en vrouwen gezien heb met wat uitdagende kleding. Als een soort van uh, tegenreactie. Vooralsnog uh, wordt alleen het tegenovergestelde bereikt, dus, begrijp ik. Ja, ja nee, ik denk niet dat het, uh, dat het heel veel zin heeft. Uh, graffiti bekladders dus in Georgië. Ingesnep, dank je wel. dank. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal van half tien met Raymond Serré.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 Enkele Italiaanse kranten hebben poederbrieven ontvangen... met doodsbedreigingen voor president Giorgio Napolitano... en ex-premier Silvio Berlusconi. De Corriere della Sera in Milaan ontving een envelop met wit poeder. In een kort briefje stond dat Napolitano en Berlusconi zullen worden gedood. Verrader van, van het vaderland stond erin. Het briefje was ondertekend met gewapende groep ter verdediging van het volk... Wie er achter die groep zit, is onbekend. En de ongeplaatste Fransman Monfils heeft op Roland Garros... de als vijfde geplaatste Tsjech Berdig uitgeschakeld. De partij 5 sets duurde meer dan 4 uur. Igor Seisling en Robert Haasen hebben allebei de tweede ronde bereikt in Parijs. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Zo meteen verder met Herder... Pardon, Herder, Daphne van Zomeren hier aan tafel. Kom jij nou wel eens een beetje in de bewoonde wereld? Of zit je echt, echt de hele tijd daar in de ja. waterleiding duinen Nee, ik kom ook wel in de bewoonde wereld, hoor. Weet je, want, je in de, want je doet het alleen in de zomer, hè, dit werk? Ja, of, ja, ja. ja van uh, eind april tot uh, half oktober. Maar dan, dan slaap je daar werk. ook? Uh, ja, in de buurt. Ik slaap niet naast de schapen, maar wel uh, in de buurt van de schapen. Op een ja. camping? Ja, op een camping, ja. Dan, uh, ja... Dat is gewoon fijner om uh, niet zo heel erg ver te hoeven te reizen. Want uh, ik heb het wel gedaan. Maar goed, dan kwam ik elke keer in de file terecht. En dan vond ik de overgang wel erg groot. Van en, schapen uh, naar de file. Ja, ja. ja dat ja. vond ik niet zo'n goede combinatie. Zometeen meer van jou. Twitter, hashtag today. En dan uh, meteen door met de tweets van vandaag, Luc. Ja, Jeroen KB is trending topic. Die was namelijk de gast bij de wereldwijd Door. En dat leverde meteen een stormvloed aan reacties op. En dat komt vooral door deze opmerking. Ik. Ja, en dat dan zo'n honderd keer. Het ego van Jeroen Krabe is wel vaak een trending topic op Twitter. Martijn Koning stelt dat de, de Jeroen Krabbe drinking game moet uh, worden uitgevoerd. Elke keer als hij ik zegt, dan moet er een shotje achterover worden geslagen. Het gesprek ging onder andere over de expositie die Krabe heeft samengesteld. Onder andere over tekeningen die door hemzelf zijn gemaakt toen hij vier was. Hilariteit, alom. In uh, een lets die zegt: toen Jeroen Krabbe vijf was, splitste hij atomen met een hamer en een schroevendraaier. Tijdens Zeeman tweet: Jeroen Krabe vertelt over de legendarische Jeroen hoort Net van Jeroen Krabé dat Jeroen Krabé een wonderkind was vroeger. André Rodenburg, die heeft er allemaal genoeg van. Hij zegt, zo te zien krijgt mijn timeline spontaan jeuk van Jeroen Krabe. Ga dan ook lekker naar buiten in de zon zitten nu het een keertje kan. En Suzanne die heeft er helemaal niets mee. Zij tweet, ik heb nieuwe lippenstift. Dus eigenlijk kan Jeroen Krabe me echt helemaal niets schelen. You go girl. Huldiging van Goat Eagles is deze avond. Die promoveerde gisteren naar de Eredivisie. Duizenden fans in het centrum van Deventer. Dat is heel apart. Daar houden ze Huldigingen gewoon midden in de stad. En aan het einde van de avond is de stad nog gewoon heel. Dat is ja, heel vreemd. En je weetjes, um, speler Jorgino Antonia die trakteerde het publiek tijdens de huldiging in Deventer op een zelfgeschreven rap. Daar gaat hij. Uh, ja, het zijn gewoon het stimmetjes voor elke speler als het ware: Nick Marsman. Drink alsjeblieft niet te veel champagne. Wat vanaf deze dag vertegenwoordig jij ons bij Jong Oranje Jan Kroonkamp, die man bleef altijd cool Die kwam met zijn zakken vol van Valencia vanuit Lieve Poel ja. <tie> <tie> Karami, beter bekend als marathonloper binnen met niks, maar is nu vooral als het nu slopen. Ja, ze hebben heel veel spelers, dus het schijnt dat hij nog steeds bezig is. Veel leuke reacties op Twitter op die huldiging. ging. Laurens meldt dat hij op het journaal kapot veel bekenden heeft gezien. En volgens Wilco Veldhorst is een volksclub terug op het niveau waar ze hoort. Twee keer een derby volgend jaar. Oh ja, zwolle en zwolle Eagles. Ja. En aankomende vrijdag wordt de fundatie geopend. En dat is een hele mooie expositie van uh, Jeroen Krabé. Uh, ja, daar ging het ook over inderdaad. Oh, oh, ja, daar, ja. Ging het over. Ja, daar kun je allemaal tekeningen zien van Jeroen Krabé. Ja. Toen, die hij heeft gemaakt toen hij vier was en zo. En, uh, het was echt Van Gogh ja. en Rijnbrand van Rijn no. en Vermeer in één. No. Ja. Het was is zo goed. goed was het. Maar je moet wel naar de fundatie komen. Ja? Echt prachtig verbouwd. Prachtig. Ik ga hem wel even terugkijken denk ik. Ja, We lachen doen. <laughs> Dankjewel Luc. Valerius, She Doesn't Know. You're my own friend She doesn't know. En Erben vertelt net tijdens de plaats... dat je altijd een beetje een moeilijk weekend Erben. Ik heb een heel zwaar weekend gehad, ja. ja. Mijn beide kinderen konden namelijk kampioen worden met de voetballen. En het ergste is gebeurd. Ja, ik dacht, dat, geen één, maar nee. Nee, eentje wel, eentje niet. Ja, ja dat is erg, hoor. Die jongste was, die was geen kampioen geworden. Die heeft echt de laatste tien minuten van de voetbalwedstrijd... lang uit op het veld gelegen, huilend, huilend. En dacht ik, ja, dat is een kind van mij. <laughs> ik herkende alles. Ja. Ja, ja. Sta je dan vol Ik was trots. trots. Als, ja, ja, ik was echt trots. Zoveel emoties, als, als, als er een jongens, zoveel temperament. En je niet zegt, jongens, sta Ja, dat heb ik, heb, heb ik ook gedaan. Ik heb het natuurlijk ook wel even aangepakt. Nou, loop maar. Ja. Het <laughs> ja, was heel leuk. Dit komt niet meer goed. Ja. Voorlopig. Goed. Ja. Valerius was dat she doesn't know. Koningshuisfans en, en sieradenverzamelaars die moeten even opletten. Morgen moet je in Middelburg zijn dan, want in het uh, Zeeuws veilingshuis daar... wordt daar morgen een haarpluk van koning Willem I. geveild. De veilingmeester Jeroen de Kuiper die geeft alvast een voorproefje. En ja, Dan gaan we nu uh, over tot het veilen van een bijzonder item. Kabel nummer 2566. Het is uh, heel bijzonder, het is een haarlokje... Gedeeltelijk nog bruin en gedeeltelijk grijs. Het zit in een groen uh, Marokkijnen doosje. Dat is een soort leer, Marokkijn. En uh, dat doosje draagt de tekst Berlijn, 12 december 1843. En dat is de sterfdatum van koning Willem I. Het zit in een uh, gouden montuur. En er zijn een soort twee uh, glazen venstertjes waar je doorheen kijkt. En daar zit dat dus dat lokje in. En er is dus een ophangboogje aan zodat je daar een kettingje kan doen. Herkomst geschonken door Rijksgazin. Henri Doutremont de die Het is via een aardelijke familie ingeleverd. En die hebben dat via vererving uh, gekregen. En het is eigenlijk een leuk verhaal. Het is zo uh, de hofmarschalk van die koning Willem I. Dat was een van Burmania Rengers. En die heeft dat gekregen als herinnering aan een reis die hij samen met Willem I maakte naar uh, België. van de tweede vrouw van koning Willem I. En dat was Rijksgavin. D'Oltremont de Wegimont. En eh, dat was de tweede vrouw van koning Willem I. Kun je dan ook met zekerheid zeggen dat het van koning Willem I is geweest? Uh, ja, dan zou je echt uh, wat dieper erop in moeten gaan... en er wat meer onderzoek aan moeten besteden. Mogelijk via het koninklijk huisarchief of iets dergelijks... om echt met zekerheid te zeggen dat het van Willem I is geweest. Maar ik ga ervan uit, doordat die ook zo dicht bij de koning stond... dat het wel authentiek zou moeten zijn. En we beginnen met 200 euro. Wie biedt er 200 euro? Wie biedt er 200 euro? De verwachte richtprijs is uh, 200 tot 300 euro. Uh, maar gezien de belangstelling die ervoor is, uh, verwacht ik dat het veel, veel malen meer op gaat brengen. Om exact te zeggen hoeveel dan, dat is heel lastig. Maar we weten in ieder geval dat er behoorlijk belangstelling voor is. Niemand meer, niemand meer dan... Radio 1, BNN Today. Gisteren zijn waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk de lichamen gevonden... van ex topvolleybalster Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn. Jessica van Spengen, nos heeft. Goedenavond. Goedenavond. Dat was in een citroenboomgaard, daarbij moest je. En jij staat daar nu. W wat is dat voor een plek? Ja, eigenlijk een hele mooie plek. Uh, inderdaad sta ik tussen de citroenbomen hier... En dan zie je uh, tussen die bomen een, een plek waar is gegraven. En natuurlijk afgelopen avond heeft de politie hier uh, een, een groot gat gemaakt om uh, de lichaam hier uh, op te halen. Mm -hmm. ja, een plek waar niemand komt, er staat hier een onbewoond huis naast. En wat bedrijven waar uh, ja, vanmiddag kan branden, maar inmiddels uh, is daar ook iedereen naar huis. Het is een, een verlaten uh, plek hier in het landschap uh, in het zuidoosten van Spanje. Ja, hoe is de politie die plek op het spoor gekomen? Nou, de familie van uh, Lodewijk Severijn, de dochters en uh, hun moeder zijn afgelopen week hier uh, de hele week geweest. Die hebben hier een grote zoekactie op touw gezet, ook met hulp van Nederlanders hier in, uh, in deze regio. Mm -hmm. Om uh, zoveel mogelijk tips uh, te verzamelen over ja, waar deze twee nou gebleven konden zijn, omdat ze vermissen. En toen uh, is uiteindelijk de auto gevonden, de huurauto, want die was ook verdwenen. Mm -hmm. Ja. Daarna heeft de politie camerabeelden gevonden op straat van de plek waar dus de auto stond. En daarop zou al de verdachte, een van de verdachten te zien zijn geweest. En zo zijn ze op het spoor gekomen van die man en hebben ze uiteindelijk uh, hem gearresteerd en deze plek gevonden. Er ja. is veel over gezegd vandaag. Hè? Uh, wat er naar buiten kwam is van waarschijnlijk heeft het te maken met een zakelijk conflict. En daar zou die, die aangehouden Spanjaard dan mee te maken hebben. Wat weet jij nog meer daarover? Ja, er is inderdaad één Spanjaard aangehouden. En vanmiddag zijn ook twee Roemenen aangehouden, allemaal in Valencia. Ja, uh, deze Span... ...zou een bekende zijn uit het verleden van uh, Lodewijk Severijn en Ingrid Visser. Zij hebben hier een tijdje gewoond toen Ingrid hier speelde bij een club hier in Moorsia. Mm -hmm. En zij zouden inderdaad elkaar kennen uit het verleden. Ze zij zijn ook vrijwillig mee naar zijn appartement gegaan. Uiteindelijk is daar iets uh, gebeurd, want de politie heeft dat appartement uh, is dat vrijdag binnengevallen. En dat is een plek geweest waarvan ze omschreef... Uh, ...ja, we, we hebben daar sporen gevonden uh, van een geweldsmisdrijf. En uiteindelijk heeft die verdachte de politie uh, geleid naar deze plek hier, de boomgaard... Ja. waar uiteindelijk de lichamen werden gevonden. Ja. Is het al bekend dat het inderdaad niets met volleybal te maken heeft? Nou, nee, dat werd de afgelopen dagen steeds uh, gezegd. Ja, de, de, de ene media meldde dit en de ander dat. De politie zei heel duidelijk, het was een zakelijk conflict. Ja, ik hoop ja. daar natuurlijk later nog meer over te horen van wat daar dan gespeeld moet hebben. Maar er was ook een zakelijk conflict over, uh, over dat ze nog nooit geld gekregen had daar van, de, van die club? Ja, dat wordt gezegd. Maar uiteindelijk uh, is de meneer die daar nu uh, is opgepakt, uh, is niet iemand... Uh, uh, tenminste, de politie heeft daar nu hmm. nog niks over gezegd. Okay. Of dat iemand is uit de volleybalwereld bijvoorbeeld. Uh, de oud-voorzitter van de club is ook gesproken. En ik begrijp dat in eerste instantie wie er niks mee te maken heeft. Dus ja, wat daar verder nog over naar buiten komt. Ja, het kan natuurlijk zijn dat er alsnog iets naar buiten komt. Maar nu houdt de politie het over een zakelijk conflict. Ja. Goed, Jessica van Spengen vanuit Moersja, dankjewel. Um, ja. Erben, nog even, jij, jij vertelde net, jij hebt wat, wat vrienden van nou ja, oud oud volleybalcollega's gesproken. Ja, ja inderdaad, ja, dit is, is natuurlijk enorm in, erin gehakt. Die hele volleybalwereld, die, die, is, die is echt hiervan helemaal, helemaal kapot. En dat begrijp ik ook wel. De komende dagen gaat natuurlijk zoveel meer naar buiten komen. En het gaat alleen maar over hoe, hoe zijn ze uh, ver ongeluk. Maar ja, ze zijn ook tegelijkertijd. Tegelijkertijd Sorry. is het gewoon Ingrid Visser een van de, de, de meest succesvolste volleyballer aller tijden. Ja, die is er gewoon niet meer. Ja. Dat, is, dat, is, dat is, er wordt nu herinnerd aan de manier waarop het allemaal gebeurd is. Maar ze heeft 514 in het land gespeeld. Dus zij is van, van enorme waarde geweest voor het Nederlandse volleyballen. En dat wilden ze ook wel even benadrukken, die volleyballers. Ja, inderdaad. Ja. Goed, als daar meer, um, meer over bekend wordt, dan hoor je dat uiteraard hier op Radio 1. Enjoy the silence. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Vorige maand wisten we door de ophef over een bijna failliete schaapherder. ineens dat ze nog bestaan in Nederland. Nou, zo eentje is hier in de studio, schaapherder. De 37-jarige Daphne van Zomeren. Drie jaar geleden dacht je: bekijk het maar, ik ga iets anders met mijn leven doen. Uh, toen was je grafisch ontwerper. En je besloot schaapherder te worden. Dat doe je nu in de zomermaanden in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Heb je een kudde van 300 schapen? Ja, het ja. is een kudde van 300 uh, schone bekerschapen. Ja, en dan vertel je dus aan je vrienden, aan je ouders... pap, mam, vrienden, ik word schaapherder. En dan zeggen zij... Ja, um, nou, zou je dat nou wel doen? Ja, <laughs> dat vooral. <laughs> en uh, ja, eerst echt, echt een beetje zo van... Uh, nou, echt een beetje de kat uit de boom kijken van... Uh, nou, is dat uh, wel echt iets voor jou? En uh, kan je dat wel aan? Dat ja. vooral? Ja. En uh, maar goed, op een gegeven moment uh, zagen ze ook echt wel dat ik het uh, echt heel erg leuk vond. En dat het, uh, dat het goed zat. Dat het helemaal goed was. Dus, uh, in, uh, ja. in, de, in de zomermaanden woon je dan in een caravan in, uh, in Noordwijkerhout hè? Ja, op de camping. Klopt. En dan uh, trek je iedere dag met je schapen uh, die, die duinen in. Onze collega Marco Visser die, uh, zocht jou afgelopen vrijdag op. En die heeft een filmpje gemaakt. Dat uh, is een mooi filmpje geworden. Staat op uh, Facebook.com/slash 2 En om even een indruk te krijgen: zo klinkt het. Dan. Lie down, stay there. Ja, We horen jou dus ja. praten tegen je hond Jan, maar je, je, je spreekt Engels tegen je hond. Uh, ja, de commando's zijn in het Engels. Lie down, zeg ja, je? Ja, lie down, inderdaad. Waarom uh, is dat in het Engels? Uh, nou, de hond is... Uh, heeft, de uh, hond is Engels? Uh, nee, <laughs> die heeft Engelse commando's geleerd. En je kan nee. ook Nederlandse commando's leren. Maar uh, het is eigenlijk een beetje een traditie vanuit uh, de border collie-wereld. Uit Engeland komen de border collies en... Um, mm. En Schotland. En dan zeg je lie down. En wat zeg je nog meer als je naar links of naar rechts moet of zo? Uh, ik zeg uh, come by and away. Come by is. Uh, dat is. Uh, uh, linksom. Oké. Okay. En away is rechtsom. <laughs> ja, precies. Is dat, moet nou, de... is dat nou hard werken? Voor de, ja, de, de schaap, ja, nee, voor die hond? Nee, voor jou. Want ik <laughs> denk van, als ik dat nou zie, dan denk ik van, ach, dat wil er eigenlijk iedereen. Gewoon lekker buiten zijn. Een ja. beetje ja. achter die schaap aan, aan hobbelen. Ja, nou ja. het... het uh, het is af en toe best wel hard werk, inderdaad. Dat is, het is heel moeilijk om uit, uit te leggen aan andere mensen. Omdat ze eigenlijk als ze mij altijd treffen, dan uh, is het altijd mooi weer en dan uh, lig, uh, ja, zit ik lekker uh, in het zonnetje te genieten. En... Maar wat is er een hard werk aan? Want je, ja. die, die honden doen het werk. Jij loopt er een beetje of je gaat lekker onder een boom liggen, denk ik dan? Ja, nou, het, is niet, het is natuurlijk niet alleen dat de honden het werk doen. Want, want je bent ja, een, een drie-eenheid. Je doet met z'n allen het werk. Dus uh, de honden, de kudde en ik. Zijn gewoon met z'n drieën aan het werk. En, um, maar wat, wat is jouw werk dan, letterlijk? Nou, sowieso is het um, zorgen dat de schapen grazen op de gebieden waar ze moeten grazen. Mm -hmm. Ik krijg een plan, uh, hè, er is een plan wat we gaan begrazen. En uh, op dit moment ben ik in de gebieden aan het werk waar bepaalde um, uh, uh, springhanen hun biotoop hebben. Of uh, waar... Uh, Eitjes van de parelmoervlinder bijvoorbeeld worden afgezet. En dat soort locaties mag ik niet komen. Dus ik moet zorgen dat de schapen daar niet komen. En um, dus dat, dat is op dat moment zeg maar ook mijn taak. Maar ook ja. gewoon dat de schapen gewoon voldoende eten. Ja. En ja, ze het in de gaten houden. Je bent zeg maar constant, constant ja. gewoon, ja. Maar is het nou wat het opzetten? Opzetten. dat dat dat dat... Ik denk dat heel veel luisteraars denken ja dat is inderdaad dat moet een schitterend bestaan zijn ja. buiten en de romantiek en in de zon en ik moet eerlijk zeggen toen ik jouw verhaal las dacht ik ook wel nou, parttime radiopresentatrice parttime schaapherder lijkt me ook wel wat is het zo romantisch nee dat kan toch niet alleen maar nou natuurlijk is het heel erg mooi want het is voor mij is het echt mijn uh, droombaan dus ja. wat dat betreft ik... want wat wat is er zo schitterend ja dan? gewoon ik heb alle vrijheid ik mag uh, ik moet het ook allemaal zelf oplossen. En dat is iets wat ik gewoon heel erg leuk vind. Voor mij is daar elke keer een uitdaging Maar wat, in. wat moet je oplossen? Wat gaat er wel eens fout om? Nou, er gaat niet zozeer iets... Ja, er gaat natuurlijk altijd wel een keer iets fout of zo. Maar um, uh, je moet bijvoorbeeld op een hele warme dag... moet je rekening mee houden dat, dat je ook zorgt... Dat, dat je rustig werkt met je honden. Want als je die helemaal uh, uh, leeg laat lopen... Mm -hmm. dan Krijg je op het eind, de kudde niet meer terug. Ren je zelf wel eens achter de schapen aan? Uh, nee. nee. Want uh, dan gaan ze heel nou, ben... hard voor mij wegrennen. En dat is eigenlijk oh. niet wat ik wil. Okay. Ik zorg eigenlijk dat de schapen achter mij aankomen. Hm. Dat, uh... Maar de, het is natuurlijk... Als het regent is het niet mooi, lijkt mij. Als het, als het koud is, is het niet mooi. Wat, wat, wat is het ergste wat je is overkomen tot nu toe? Uh, nou, ik heb één, dat was mijn eerste seizoen. En dat was sowieso nog... Uh, uh, nou, dat was echt wel een, een hele leerschool voor mij. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment, uh, dat was een hele regenachtige dag. En uh, het was eigenlijk einde van de dag... dat de kudde weer terug uh, zou gaan naar het nachtraster. Uh, mm -hmm. En uh, ik stond boven op een duin. En ik was vlak daarvoor uh, door mijn enkel gegaan. Dus ik stond niet echt meer heel erg fijn op, me, op mijn voeten. En um, ik, uh, nou, ik zorgde dat de kudde terugkwam. En op datzelfde moment was een gedeelte van de kudde die, die van ongeveer 50 schapen... die die schrok heel erg van, van een van de damherten die daar liepen. Mm -hmm. En ze renden echt heel hard, echt compleet mm -hmm. de andere kant op. En Ja, uh, met je verstuikte enkel. Ja, en, en een paar honden. Nou ja, kort daarachter was het raster al. Dus ik had echt zoiets van, oké... Okay, um, of ik ga met de hele kudde naar die andere schaap toe. Wat je eigenlijk in eerste instantie zou doen. Ja. Maar goed, ik dacht, dat is eigenlijk... dan moet ik weer helemaal met die hele kudde daarheen. Mm -hmm. En dat is veel zwaarder dan eerst... het dat dat grote gedeelte van de kudde terugbrengen naar het raster... en daarna dus dat clubje gaan ja. zoeken. En dat zoeken, dat, um, dat duurde eigenlijk iets langer... dan ik had gehoopt. want ik had <laughs> En daarna terugbrengen um, duurde, duurde eigenlijk wel ook, wel ook lang. nog wel. Uh, maar dat, is, dat klinkt en... best wel eenzaam, want je bent wel alleen. Ja, op dat moment voelde ik me echt wel even alleen. En mm. um, in de zin van, ja, ik moet het nu echt gewoon... ...op gaan lossen in mijn ja. eentje. Wat ik me afvraag, hè? Um, die, die honden staan je na aan het hart. Dat zijn met, ja. met, met die honden doe je het. Zijn die schapen ook, betekenen die ook iets voor je? Vind je die lief ja. belangrijk? Ja, die schapen betekenen ook wel uh, wat voor me. Er zijn sowieso een aantal schapen die, uh, die je ook echt helpen. Uh, we hebben leidschapen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een schaap die eigenlijk ja, jou ook heel erg... Herkent, sowieso herkennen de schaap jou. Maar die, die trekt ook de groep mee. Dus, uh, dus die... als je gaat vertrekken, dan loopt hij ja. ook altijd voorop. Maar als het een schaap doodgaat, je hebt 300, dan gaat ja. het natuurlijk wel eens een keertje dood. Ja. Vind je dat erg? Um, nou, ik vind het nu uh, minder erg, in de zin van, ik vind het niet leuk dat een schaap doodgaat, maar het is wel iets wat gewoon erbij hoort. En... Maar moet je dan rouwen? Moet ik dat zo zien? Of gaat dat wat ver? Ik weet nou, het, ik weet het, niet. het is, het is uh, heel anders, hè. Ik bedoel, uh, als een van mijn honden bijvoorbeeld dood zou gaan, dan ben ik daar echt wel heel erg kapot van. Ja. Maar van zijn schaap daar ben ik, vind ik ook wel even vervelend. Maar uh, dat ben ik dan daarna ook wel weer ja. kwijt. Ja. Maar je herkent er een paar. Ja. Ja. ja, Nou, ja, eigenlijk herken ik het grootste gedeelte van de ja. kudde wel, maar er zijn er een paar die echt naar je toe komen. Mijn vader heeft 130 goede. Die kent ze alle honden, honden, ja. 130. Ja. Ja. ja, dat is toch anders hoor. Blijf je dit voor de rest van je leven? Um, nou, ik uh, denk het eigenlijk wel. Maar je weet natuurlijk nooit hoe, uh, hoe het loopt in het leven. Want uh, ik kijk niet zo heel ver vooruit. Ga je vanavond weer terug naar de camping? Ja, ik ga vanavond weer terug naar Noordwijk Hout. Ja. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord alweer. Als eerste zangeres is Hoi Willemijn, met Karsjoe. Ik zit in Sao Paulo. Ik heb net twee. Wat? Tja, concerten gehad. Ik zit nu in een restaurant. Willemijn zit met zo'n pies. Er komen ze een tafel en dan drinkt ze om het vlees. Ze komt echt onder die seconde. Zappen, zo fantastisch. En goed, verder is nu eet smaken. Het komen zo lekker. Tja! En voetbalcommentator Everton en Apel. Weet hey, jij Willemijn waar ik zaterdagavond Arjan Robinson beslissende goal op zien scoren in die finale op Wembley? Op de Doggersbank, midden op de Noordzee, op de veerboot tussen Eijmuiden en Newcastle. te midden van honderden Duitsers. Rode voor Bayern en gele voor Borussia Dortmund. En die robben toch, die dekselse robben. En tenslotte burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Hallo Willemijn, dit is een bloedspannende dag voor me. Vandaag is mijn kip uitgerekend. 21 dagen heeft onze Broedse Madonna op haar eieren gezeten. En ik zal je de stand van zaken van dit moment vertellen. In de schaal van een van de eieren zit een barsje. Het kuiken neemt dan even rust en komt dan binnen 24 uur uit het ei. Ik wacht gespannen verder af. Want is de natuur toch een prachtig ding. Nou, dat denkt toe nou ook dus, en Erben ook. Zou jij nou serieus het liefst dat doen, Erben? Want je bent er één natuurlijk een boerenzoon. Een schaafherder. Ja, nou ja, altijd buiten een, zijn. Nou, ik, ik, ik, we hebben allemaal behoefte om één middag in de week... gewoon lekker heerlijk buiten te zijn. Ik wil, ik wil het liefst gewoon één, één dag in de week boer zijn. Nou, gewoon echt alles. Het land, het land bewerken... Goeie verzorger, prachtig. Vanochtend heeft mijn broer weer voor het eerst het eerste gras van het land gehaald. Prachtig. Daphne van Zomeren gaat vanavond nog terug. En morgen, 8 uur, is ze weer bij de schapen. Ja, dankjewel Daphne. Dankjewel Erben, zometeen Jack van in langs de lijn. Maar eerst het nieuws met Raymond Serré.